Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een onvoldoende voor de asielwetten van minister Faber. De minister wil het strengste asielbeleid ooit invoeren. Maar de wetten die ze daarvoor heeft geschreven... zorgen niet voor minder instroom van asielzoekers. Dat zegt de Raad van State. In hun advies zeggen ze ook dat er heel veel asielzoekers... extra naar de rechter stappen als dit systeem er komt. Politiek verslaggever Eva Kiviet in Den Haag. De PVV van minister Faber wilde deze wetswijziging graag. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat betekent in ieder geval uh, spannend... Spanning in de coalitie, spanning in het kabinet, uh, want Faber zei ja het is een advies, het is niet bindend, dus ik hoef me hier niet aan te houden. Maar tegelijkertijd zitten er ook andere partijen in de, in de coalitie uh, die daar uh, sterk aan, aan hechten. Bijvoorbeeld NSC, partijen die het uh, belangrijk vindt om hier wel goed naar te luisteren en te zorgen voor goede, efficiënte wetgeving die ook werkt. Dus spanning in de coalitie uh, door, dit, uh, door dit advies. TV-presentator Ron Brandsteder is overleden. Hij was jarenlang een bekend gezicht op tv. Hij presenteerde bijvoorbeeld Wie ben ik en Laat ze maar lachen. En stond bekend om zijn aanstekelijke lach. <tie> Ron Brandstede werkte ook bij de radio, maar eind 2023 stopte hij plotseling met zijn programma op Radio 5. Hij wilde toen niet vertellen waarom, maar veel mensen dachten dat zijn gezondheid hem in de steek had gelaten. Ron Brandstede was 74 jaar. In een speeltuin in het noorden van het Verenigd Koninkrijk zijn 176 bommen gevonden. Ze zijn daar waarschijnlijk begraven aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het terrein was vroeger waarschijnlijk een oefenterrein van het Britse leger. In januari werden er al een paar bommen gevonden, maar nu zijn er dus veel meer. En Ed Sheeran gaf gisteren een straatconcert in India, in Bangalore. Maar dat optreden is voortijdig afgebroken door de politie. Op beelden is te zien dat een agent op Ed Sheeran afloopt en uiteindelijk de stekker eruit trekt. Oh <tied> Waarom dat gebeurde is onduidelijk. Ed Sheeran zegt dat hij toestemming had van de autoriteiten om daar op te treden. Het was dus geen spontane actie. Hij geeft trouwens wel vaker optredens op straat. Dat is ook hoe hij begonnen is voordat hij beroemd werd. Het weer een grijze dag is het. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door. Later vandaag komt er in het zuiden regen. S'avonds mogelijk ook wat natte sneeuw. Het wordt een graadje of vier, maar door de wind voelt het kouder. ZFM, verkeersabdaging.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 Na na na. Na, na na na, In my shoes and fancy fads, I ran down the stairs. held me a cab, going nay na na, na na na, na na, Oh na na na, na na, na na na. and to play that song. voor het de tweede uur. En uh, wat gaan wij in het tweede uur doen? We gaan nog heel even praten met Gilles. Daarna uh, gaan we het hebben over de Pride. Marco Temes gaat het hebben over de Poesieweek. En aan het eind gaan wij luisteren naar een interview uh, van een ondernemer over het Badhuisplein. Gilles, uh, je stopte met uh, we zijn geen politiek. Maar daarna kon je, je zin niet afmaken. Dus. <lacht> nou ja, ik, wat ik wilde zeggen is we hadden het eventjes over de politiek vrij uitgebreid. En ik dacht uh, de krant is zoveel meer dan alleen politiek verslaan. Er uh, dus gebeurt heel veel in Zandvoort natuurlijk We zijn in een badplaats waar sowieso veel gebeurt Maar uh, er, er zijn heel veel evenementen dus Er wordt veel op cultuurgebied georganiseerd uh, Er zijn behoorlijk wat sportverenigingen die aandacht uh, mm -hmm. verdienen Dus uh, daar willen we allemaal ook het podium voor zijn En dat uh, maakt ook dat we eigenlijk best wel een grote club aan redacteuren hebben Die allemaal hun eigen uh, dingetje doen hè. Zoals Jelmer hier, uh, die is vooral van de politiek uh, zeer betrokken Net als Hans Botman die we lieten vallen, maar uh, we hebben uh, Nel Kerkman en uh, uh, ook inmiddels heel veel andere mensen erbij gekregen. Uh, leuke, wat jongere mensen die uh, ja, vanuit het niets wilden gaan schrijven, een cursus zijn gaan doen. En, uh, zijn het allemaal zzp'ers? Uh, ja, eigenlijk wel. juist ja, freelance. Uh, ja, freelance We uh, krijgen dus. per artikel betaald, zeg maar. Uh, dat maakt het ook dat de krant uh, duurzaam kan blijven bestaan, uh, dat het uh, behapbaar is. Uh, dus ik betaal geen cent te veel wat dat betreft. Uh, maar ik betaal wel eerlijk, vind ik zelf. Uh, probeer ik in ieder geval. Het uh, is wel een uh, beetje gangbaar in, uh, in krantenwereld... dat je met freelancers werkt, toch? Ja, precies. Ja. Uh, maar goed, Nel uh, Kerkman heb ik net gezegd... die uh, al vanaf de eerste editie uh, nog geen één heeft overgeslagen. Dat vind ik echt een toppestatie. Uh, als ze op vakantie was of uh, ze heeft ziektes gehad... Uh, ze, altijd leveren ze dan kosten. Zelfs komen. in Leek wordt getikt. Zeker, ja. Uh, Hans van Pelt, die natuurlijk al vanaf daar één de tekening maakt... Uh, dat zijn de twee, we hebben afgelopen maandag een borrel gehouden met de, de medewerkers en uh, nou ja, dan, dan zie je dat allemaal bij elkaar en dan is het echt van jong tot oud uh, super trots dat al die mensen zo bevlogen voor, voor onze krant willen schrijven uh, want dat maakt die dat krant maakt, met elkaar dat, maakt hè? dat is niet alleen maar uh, Gilles, ik bedoel, deze week stond ik er veel te veel in en het gaat uh, nu weer 20 jaar duren minimaal uh, maar het gaat we doen het met elkaar dat klinkt heel cliché maar het is zo waar nou, dat is zo, uh, zeker iedereen is. nodig. En uh, ik merk het enthousiasme bij iedereen. Dat werd maandag ook weer bevestigd bij de borrel. Uh, ja, er zit bij iedereen zoveel enthousiasme en, uh, en energie in dat, uh, dat we nog heel veel jaren door kunnen. Nou, gelukkig ik, maar. Op naar de volgende twintig. En dan. Uh, ja. Tussendoor spreken we elkaar ook nog wel eens over een onderwerp. lijkt me ook heel gezellig. Oké, okay, dankjewel. Jullie hebben het Jij... En jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. Ja, en dan uh, is Jammer aan de beurt eigenlijk. We gaan het uh, ja, over, over Pride is, uh, Jammer. altijd een beetje vervelend om, je, om jezelf te interviewen. Maar uh, <laughs> uh, ja, Pride at the Beach. En uh, Ben, jij ja, was natuurlijk uh, de, uh, als een van de, de aantal... Uh, vanaf de eerste minuut bij in 2017. Uh, bij Pride at the Beach. Uh, toen eigenlijk ontstaan uh, heb ik vernomen uit gewoon een wild idee van... nou, het gebeurt al heel lang in Amsterdam. Waarom doen we dat niet aan het strand? Maar jij kan dat vast beter inleiden. Hoe was die eerste keer in Zandvoort? Nou, uh, voorafgaand aan de eerste keer is natuurlijk van alles gebeurd. Pride uh, at the Beach is naar Zandvoort gehaald door Wim Peters. Daar verdient hij alle credits voor. Uh, die is naar uh, de organisatie Pride gegaan in Amsterdam. Die heeft gezegd van... joh, uh, Zandvoort, uh, uh, je kent zijn stelling... Uh, uh, eigenlijk moesten wij bij Amsterdam. Ja, hij had ook zo'n partij toch een keer. Uh, Amsterdam uh, Beach. Hij ja, ja, ja, ja. had ook een Am partij en die wilde uh, Amsterdam Zandvoort en Amsterdam en Maar in ieder geval heeft hij er toch voor gezorgd... dat uh, de organisatie um, van Pride Amsterdam gezegd heeft... Van, ja, dan willen we ook wel in Zandvoort. Dus hij, hij heeft een aantal mensen om zich heen verzameld. Uh, um, ik was daar ook bij. En, en Roy en André in die tijd. Irma was erbij. Alleen, dat liep allemaal stroef. En op een gegeven moment hebben wij moeten, afscheid moeten nemen van Wim Peters... omdat het organisatorisch niet, niet lekker liep. Nou, toen is Roy voorzitter geworden. Um, ik penningmeester en, en ik heb toen de parade opgepakt. Uh, toen is het gaan lopen. Ja, en hoe was dan die... Uh, want in 2017 was dan die eerste parade. Hoe was het? Uh, want ik hoorde iets over een uh, ja, lage opkomst. Nou, <laughs> uh, daar hebben we achteraf hebben we er vreselijk op moeten lachen. Want... Um, omdat het de eerste keer was, hadden we zoiets van... Nou, het zal allemaal wel meevallen en uh, dat heeft gewoon een aanlooptijd nodig... dat het wat, wat, wat meer bekendheid gaat krijgen. Dus uh, uh, we waren ook bezig met het uh, pleinfeest op het Rata'splein, Parade, boulevard, uh, pleinfeest op het Rata'splein. En dan zien we wel verder wat er gaat gebeuren. Dus we waren daar bezig en uh, we hadden zoiets van... Nou, die en die treinen, die komen wel. En, uh, dus op een gegeven moment werden wij gebeld... Uh, of, of ik nu even naar Stationsplein wilde komen. Omdat het daar wat drukker was dan jullie verwacht hadden. Dus er stonden in plaats van 250 man stonden er toen al 1000. En toen moest de laatste trein nog komen. Ja. En de laatste trein die werd compleet gevuld. Door uh, allemaal mensen uit de Rainbow Community. Inclusief het bestuur van uh, Amsterdam Praat. Ja. Um, zelfs de conducteur die, was, die hebben ook zo'n uh, Rainbow Community. Die was opgetrommeld. Uh, er zijn prachtige foto's van, uh, van Irma de Jong. En dat was geweldig. Maar ja, het levert natuurlijk wel ineens een heleboel... Uh, organisatorische dingen. Heel snel uh, organisatorische ja. dingen op. Want ik had een prachtig draaiboekje gemaakt... hoe we dat dan wel zouden gaan doen. Ja, met een paar honderd man. Uh, ik heb met Leo Miesbeek uh, heel snel geschakeld. We hebben het uh, ding verscheurd. En we zijn ook in samenwerking met de politie. die uh, waren allemaal een beetje verrast. Ja. Uh, iedereen stond wel gelijk klaar om het in goede banen te leiden. En dat is ook gelukt een prachtige uh, parade gehouden over uh, de boulevard... en toen naar beneden naar het Cape Plein. En daar is het feest geweest. Ja. En dat is eigenlijk toch wel een beetje de basis van uh, Pride at the Beach geworden. Ja, en nu, nu gaan we zeg maar het negende jaar in. En uh, na vorige editie, uh, na acht jaar inzet, heb je besloten om, uh, om de organisatie te verlaten. Was dat eigenlijk moeilijk? Nou, niet, niet, niet zozeer, omdat er een aantal dingen uh, plaatsvonden... waar ik me niet helemaal goed in kon, uh, kon vinden... En dan moet je gewoon uh, uh, consequenties trekken. Zeggen van joh, uh, ik heb het acht jaar heb ik het hartstikke leuk gevonden. En ik heb vorig jaar ook nog een stuk geholpen met de parade die Jan Hilko uh, zou gaan doen. En dat bleek ook wel handig te zijn. Omdat je dan toch al zoveel jaar ervaring hebt van dit moet dan en dat moet zo. En zeker bij het oversteken van parades moet je zeer alert zijn. Uh, dus dat, dat was natuurlijk al hartstikke leuk om te doen. En... Uh, ik heb ook al geadviseerd over die parade en dat doe ik nog steeds. Gevraagd en ongevraagd spreek ik met Roy. Ja, zeker. En ik denk dat het dit jaar gewoon heel anders gaat worden. En, en, uh... Ja, en dat, dat, dat, dat leidt je al een beetje mooi in. Want het is natuurlijk negen jaar. Uh, nou, ja, elk jaar is anders. Hè, want ook al heel erg weersafhankelijk. Want mensen zien Pride of the Beach natuurlijk toch vooral als die maandag met die parade. Er gebeurt natuurlijk heel veel omheen. Uh, waar je dan wat minder van het weer afhankelijk bent. Maar uh, ja, komende editie gaat er wel echt iets veranderen. Terugkomend op het weer. Ja. De editie van twee jaar geleden uh, was erg stormachtig. En hier en daar een, een, een, best wel een fikse regenbaan. Ja. En toch stonden er uh, 1200 man op het, ja. uh, uh, op het stationsplein. We hebben toen wel moeten besluiten om niet over de boulevard te gaan. Ja, omdat want dat, uh, we het, weg. Het stormde ja. gewoon erg hard. Dus we zijn toen in samenspraak met de politie uh, zijn we over de Engelberstraat gegaan. Ja. En toch de kerk zat daar beneden. En eindigend weer op het ja Daar kwam ook af en toe regen voorbij. Dus ja, dan gaat je feest iets minder heftig worden als uh, bij een stralende dag. Maar dat, dat weet je zelf ook wel. Als ja, het... precies. Ja, vorig jaar was het inderdaad uh, ook uh, super warm. En je hoopt natuurlijk altijd op zon. Maar ja, het zegt niet altijd iets. Uh, het weer is niet zo bepalend Want uh, dat is ook het mooie aan dit evenement. Mensen komen toch wel. Want... Ze vinden het te belangrijk om... Uh, om nou, ze vinden het zeer belangrijk om, uh, om, om te uiten dat, uh, dat er aandacht gevraagd moet worden voor de Rainbow Community. En, en dat is natuurlijk ook zo. Uh, en dat, dat gebeurt dan middels zo'n parade en zo'n feest. En uh, ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel meningen uh, in Zandvoort, door Zandvoort. Daar moet ik altijd wel een beetje om lachen. Want wat, alle, wat alle parades dan, uh, die, uh, die wij georganiseerd hebben, ja. worden alle terrassen in Zandvoort volgeboekt door Zandvoorters. Ja. Om, uh, om te kijken naar het, Om te uh, kijken, dus uh, ze voor, vinden het toch uh, allemaal wel uh, reuze iedereen, interessant. Iedereen profiteert, ja. Je rijdt dan... Uh, uh, ja, het begint natuurlijk al morgens vroeg. Maar tegen de tijd dat het drie uur is, dan gaat die parade van start. En dan uh, fietsen wij, Leo en ik, toch meestal zo'n uur of één nog even het parcours langs... om te kijken hoe het uh, vrijgemaakt ja. werd. En toen begonnen ja, al de terrassen vol te lopen en dan praat je met ondernemers. En dan hoor je dus gewoon dat mensen ruim van tevoren een tafeltje claimen om bij die parade te kunnen zitten. Ja, ja dat is toch wel bijzonder inderdaad. Maar Ben, waarom voelde je je eigenlijk zo persoonlijk betrokken bij, bij dit evenement? Nou, ik, ik, ik vind ook dat er aandacht, uh, of tenminste aandacht, er mag aandacht geschonken worden aan de Rainbow Community. En je hoeft dat niet te overtillen. Maar er gebeuren nog steeds een aantal dingen in, in deze wereld. En ik heb ook het idee dat het een beetje toe aan het nemen is tegen de uh, community. En uh, er wordt dan wel gezegd van ja, daar moeten ze maar niet zo extravagant zijn. Of uh, echt er bovenop gaan zitten. Ja, er is van alles van te verzinnen. Maar um, je blijft van iedereen af wat hij ook is of wat hij ook denkt. Mm -hmm. en, en, ja. en dat is ook een beetje de, het gedachtegoed van Pride. Iedereen mag doen en laten wat hij wil en houden van. En dat is ook zo. Mm -hmm. En als je dus nu alweer ziet dat uh, twee lui in de adem die hand in hand lopen in elkaar geslagen worden, ja, dan denk ik, jongens, dan wordt het toch tijd dat we daar wat aan gaan doen. Ja, ja. en uh, uh, wat is dan even tot slot, uh, want zo nog even iets over komende editie, maar wat is tot slot uh, jouw mooiste herinnering of gekste ervaring in die... Uh, Ah, ja, je, je komt natuurlijk ook wel wat tegen, denk ik. De, de, de mooiste is natuurlijk dat, uh, uh, dat je gebeld wordt van Joh, kom naar het plein want, het, of naar het want daar gebeurt van alles waar jullie geen rekening mee hadden gehouden. Dat vond ik nog steeds een van de mooiste dingen. Andere kant is natuurlijk uh, uh, zo'n feest waar heel veel mensen gewoon lekker uit het dak kunnen gaan. Een prachtige herinnering. Dus eigenlijk het hele feest is goed. Ja, ja, ja, en, en daarom. Uh... Oh, uh, Gilles, uh, wil Gilles wil nog even in. Gilles wil nog wat zeggen. Ja, ja ik, blijf hier toch, uh, ik zit hier nog even na. En uh, mijn mooiste herinnering, ongevraagd geef ik hem. Dat was. Uh, ik ben namelijk jarig op 31 juli. Dus dat is heel vaak <laughs> tijdens het Ja. En uh, ik had een keer Anita Meijer op mijn verjaardag. Uh, dat was een van de oh. eerste die. <laughs> ja, ja, ja, Samen de, met mijn moeder in het kleinste aan dansen. Het was uh, voor mij de mooiste ooit. Was de eerste? <laughs> nou, de eerste. Dat, dat, ja, dat was ook wel een hele leuke herinnering. Want uh, Anita Meijer die stond op de grote krocht. En die moest natuurlijk naar de andere kant. Die moest naar Rabbel. En dus ja. wij zijn daarheen gegaan. En in die grote auto van, van hun gestapt was dat de chauffeur. Zijn we helemaal omgereden naar de achterkant van Rabbel. dat konden we er nog komen. Toen vroegen we aan, aan haar van joh, moest je nog ergens omkleden? Ze ze nee hoor, ik trek andere schoenen aan en ik ben klaar. <laughs> dat is toch geweldig? Ja, ja, ja, dat zijn zeker mooie herinneringen. Maar dan uh, toch nog even uh, over komende editie. Want nou, ik wil ook al even uh, terug, want oh, ja, ik ben natuurlijk ja, niet de enige tuurlijk. die uh, afscheid genomen heeft. En, uh, en, nee, en, inderdaad, dat klopt. Ja. Uh, Ronald en, en André zijn ook uh, afscheid, want die gaan hun, uh, hun droom vervullen in Frankrijk. Ja. Dus wij zijn met z'n drieën weg en uh, we kijken naar jou toe uh, als uh, bestuurslid. Ja. Dat loopt allemaal goed? Uh, ja, nou ja, wat ik zei, we gaan wel het een en ander veranderen in vergelijking met vorige edities. Maar uh, we zijn al druk aan het communiceren en zeker aan het overleggen om dat allemaal mogelijk te maken. En op 19 maart is er een kick-off waar de locatie uh, nou ja, volgende week van bekend wordt. Uh, dus iedereen is daar welkom om uh, te horen wat we dit jaar van plan zijn. En dat wordt dus wel echt anders. We hebben al gecommuniceerd dat onze centrale dag dit jaar geen drie, maar één dag wordt. Uh, dus nou ja, dat is al een verandering in de programmering. Maar uh, ja, zeker ook als je die parade noemt, daar gaat zeker iets uh, aan veranderen. en uh, nou ja, Vernieuwing is ook nodig, hè, want uh, volgend jaar hebben we de World Pride die naar Nederland komt en naar Amsterdam. Uh, vier miljoen mensen worden daar verwacht uh, over twee weken verspreid. En nou ja, Amsterdam kan dat niet aan, die kan dat nu al niet aan uh, in het gewone dagelijks leven. Uh, de Zandvoort krijgt er ook een flinke hap van en dan uh, ja. ja. Ik denk dat ik, ik dan zeg toch. Zeg altijd dan krijgen we een soort Formule 1-achtige tafereelen qua uh, mensenaantal. Dan word je, het, uh, je natuurlijk hoog. Beyond uh, Rainbow, Rainbow Beyond. Nee, we blijven gewoon onze eigen stichting hoor. <laughs> dat uh, komt goed. <laughs> nee, nou, we eigen stichting en uh, ik verwacht er ook zeker veel van. Uh, uh, ik heb vorig jaar natuurlijk al een en ander gehoord over uh, uh, het bitboek wat gemaakt is over de World Pride en dat is aangenomen. En daarin in dat bitboek. Speelt Zandvoort een grote rol? Ja, we zijn het openingsfilmpje die uh, wereldwijd uh, is vertoond. Dus uh, het is natuurlijk ook een unieke selling point. Want er zijn uh, 27 Prides in uh, Nederland. Uh, en Zandvoort is de enige die het strand heeft. Uh, als, uh, ja, als unieke plek. Uh, uh, en, en Amsterdam dan met uh, de Grachtenparade. Maar dat wordt vaak. Ja, dat, dat, dat wordt ook en, wel uh, ingebonden. Want het loopt, dat liep natuurlijk gigantisch uit de uh, hand. Maar ja, als je naar nou vorig jaar beeldpad hebt en nu één dag. Misschien moet je nu al beginnen aan een programmering van een dag of drie. Ja, nou, Ben, we zijn overal naar aan het kijken. Maar ja, ik goed. zou mensen vooral willen zeggen, kom naar de kick-off en uh, hou ons in de gaten. En het is ook pas februari, hè, oh, dus okay. we hebben nog even. Oké, okay. dat gaan we zeker doen. Ja, zeker. Nou, we gaan naar muziek. I'm so excited, want dat zijn we. over naar het volgende onderwerp. En daar hebben we natuurlijk altijd de rust voor nodig. Hoewel, um, het kan ook druk zijn in het leven van een schrijver. Marco ten Temes, welkom. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Um, Dichter des Zandvoorts gaat ja, um, ja. volgende week in het Valentijnsweekend... ...las ik. Ja. Naar de bieb. De zestiende. Om twee uur. En dan uh, over, uh, over de liefde uiteraard... Uh, dus uh, de poëzie week net achter de rug. Dat ging over lijfelijkheid. Ja, waarom lijfelijkheid? Dat weet ik niet. Dat is een onderwerp wat uh, landelijk uh, oh, okay. gekozen is. En uh, de directrice van uh, de bibliotheek Zuid-Kennemeland... die vroeg of ik uh, daar wat gedichten bij had. Uiteraard. Dus uh, ik heb even in de, in de archieven gekeken... en er hangen wat uh, gedichten... Hebben ze keurig gedaan met wat foto's die ik ooit gemaakt heb. En die correspondeerden dan uh, met elkaar. Dus een kleine, kleine tentoonstelling. In de 16e is het wat groter. Dan uh, word ik geïnterviewd. En ik geloof dat uh, twee mensen een gedicht van me gaan voordragen. Dat ga ik niet zelf doen. <laughs> nee, ik uh, um, las ook dat Amanda Pellerin een gedicht gaat voordragen. Maar dat is een gedicht van jou, dus niet een gedicht van haar. Volgens mij gaat ze een gedicht van mij voordragen. Maar ja, als ze een gedicht van zichzelf gaat voordragen, vind ik dat ook prima. Is dat ook goed? Ja, natuurlijk. Um, die, die middag, die uh, begint om twee uur. Ja. Begint uh, om twee uur. En, jij wordt geïnterviewd, hè? Uh, wat, wat je gedaan hebt, hoe je gedaan hebt. Uh, de gedichten die er hangen, er zal het waarschijnlijk ook wel even over gaan. En, en dan wordt er voorgelezen. Nou, het, het precieze programma ga ik dinsdag met haar uh, okay. afspreken. Dus ik weet het alleen maar globaal. En uh, nou ja, de meeste antwoorden heb ik wel klaar, want <laughs> ik heb het zelf meegemaakt. Uh, dus ja, ik ben op mijn dertiende begonnen met schrijven. En uh, zo rond mijn zeventiende heb ik mijn eerste manuscript geschreven. Op mijn 23 e werd mijn eerste boek uitgegeven. Nou, over dat soort dingen gaat het en over uh, mijn liefde voor Zandvoort... Ja, want ja, ik ben gewoon een kind van strand en zee. Ja, nou ja uiteindelijk ben je ook uh, groot geworden op het strand. Ja, ik ben uh, opgegroeid. Met de tent. Ja, ja een heerlijke jeugd gehad. Echt lieve ouders, fantastisch. En uh, ja, hoe rijk kan je zijn als je op strand opgroeit. Uh, je kan heerlijk rennen en spelen. En vriendjes en vriendinnetjes. Uh, de schoonheid, maar ook uh, de tegenstellingen ervan. Hè, want dat kan ook... Uh, bruut zijn, de stormen die we hebben meegemaakt. Ja, het vormt je. In, uh, in die tijd, hè, want ik toevallig keek naar een strandtent... waar het zand een beetje onderweg geslagen was... hier die dikke heipalen staan. Ja. Uh, dat was allemaal niet. Dus als ja. de storm was, was er ook wat, hè? Ja, ja de, onze strandtent nummer 9 die is zo, heeft ook al eens een keer in de, in de reep gelegen. Dus ja, daar sta je erbij. En, je kijkt naar. Je en je, en kan je, kijkt, en je kan helemaal niks doen. Dus de kracht van de natuur is zo immens... Uh, wind, maar ook water. Water is ook zo ongelooflijk mm -hmm. sterk. Uh, dus ik heb echt betonnen... betonnen platen zien... wegspoelen. Die lagen daar voor de rotonde... en die dingen die waren wel zeven meter lang. Nou, er was helemaal niets van over. Ja, dus een broodje ja, gaat hier ja. van door. Dus ja, je staat machteloos... als de natuur uh, zich boos maakt. Maar ja, je moet wel... Uh, weer verder en uh, de boel opbouwen. we moet open... Ja, ja, ja, ja. Pa, pa heeft het 37 jaar gedaan met moeder. Ja, dat was toen nog uh, een man en een vrouw die, uh, die samen een tent hadden. En uh, de kinderen moesten eten in de school. En dat was uh, toen nog een broodje worst. En, uh, ik geloof dat mijn moeder de eerste was die ooit friet verkocht op land. Ja, dus daar hebben ze heel nog <lacht> overhoop gelegen in het centrum. Uh, um. Je kent het natuurlijk nog uh, zo dat de, om zeven uur werden de bedjes uitgezet. En om zes uur was het de bedjes innemen en ja, wegwezen. We hadden nog niet eens bedjes. Het waren gewoon lichtstoelen Lichtstoel, en, ja. en rietemanden. En mijn vader die ging uh, in oktober gingen we rijden. En dan uh, vanaf november ging hij schilderen. En dat deed hij allemaal met de hand. Dus ja, onze schuur stond in de paradijsweg. Rude Paradies, zoals mijn moeder altijd zei. Dus, die had altijd overal prachtige namen voor. Ja. Ja, dat is een hele andere tijd. Want uh, het was gewoon opruimen om een uur of zes en van strand af. Ja. En, en inderdaad, toen kwam het, uh, het patatje. Ja. Uh, en een broodje worst. En toen was het negen uur. Ja, die kinderen moesten naar bed. We moesten ja. naar school. En uh, vader die zei altijd zes uh, uur. En dan uh, is het inpakken en wegwezen. En, uh, dus, ja, sorry... Uh, uh, dan was het misschien nog mooi weer. En dan gingen we dicht. We Gewoon dicht? Ja, want de, kind, de kinderen gingen voor. <laughs> ja. die, die, die hele verschuiving... Uh, um, kijk je daar wel eens naar? dat je uh, De strandleven begint eigenlijk pas zo'n uur of twee, drie. Uh, daarvoor zitten er nog wel drie gezinnen... maar het, het, het eindigt om, om elf uur, twaalf uur s avond. Ja, ze gaan niet meer om zes uur s ochtends naar het strand... Om de, om de bedjes uit te zetten uh, of te lichtstoelen. Uh, en uh, die hele grote... Uh, Zaken met, uh, met keukens en koks. En, uh, en het is allemaal zo groot geworden. Uh, dus uh, Nu voor mij, ik, ik zoek liever een klein tentje uit. Ja. Uh, met, uh, wat niet zo is. Uh, ik vind het allemaal zo... Uh, maar ja, het zal ze centen wel opleveren. En andere tijden. Het, uh. het fenomeen familietent is ook een beetje uit. Hè? Ja, nou ze zijn er nog wel. Maar je moet ze er echt tussen uithalen. Dus ja, het is even zoeken geblazen. Want ik ben nogal hongvast. Als ik eenmaal een plekje gevonden heb... Ben, dan ja. moet je ook een goed plekje zoeken. Ja, ja en dan ben ik echt wel een trouwe hond. Uh, dus ja, ik hoef niet zo uh, in zo'n hele, zo hele grote uh, hut te zitten. Dan voel ik me een beetje verloren. Als je dat strandleven opgroeit op strand... op een gegeven moment ga je de commissie in... en op een gegeven moment ga je schrijven. Ja. Zit dat strandleven ook verweven in je, in je schrijfwereld? Nou, meer in mijn poëzie. Uh, dus daar komt het dan wel regelmatig in terug. In mijn romans komt het uh, nooit voor. Nee, ik heb nog nooit wat over het strand geschreven in een roman. Nee, nee wel. Ja, mijn romans zijn veel internationaler uh, georiënteerd. Uh, en met, met mijn poëzie ben ik echt wel meer met, met Zandvoort bezig. Ja. Ik ben natuurlijk ook zeven jaar dichter van Zandvoort geweest. Dichter bij zee? Dichter bij zee, ja. En nu ben ik het onbezoldigd, zeg maar. <laughs> <Onbezondigd> dichterbij. Zeg. <laughs> dus dat heeft de gemeente goed gedaan. Want dan is poëzieweek, ja, wie zullen we bellen? Ja. <laughs> nou ja, nee. nou ja wil, uh, een van de mooiste dingen zijn, vind ik, uh, de, de gedicht op straat. Ja. ja uh, de ja. kippertrap is weer opgefrist, zag ik. Ja, uh, dat is wel een, uh, een veer in mijn hoed, moet ik zeggen. De, de anderen zijn een beetje aan het uh, verlopen. Dus uh, Van Dalen, die het stuk gemaakt hebben. Het uh, verzetsgedicht voor Wim Stertebach ja. is er vanaf gehaald. Uh, ja. Het is ook vrij kwetsbaar, want het is een soort plak. Een uh, soort posters mm -hmm. zijn het. Het mooiste zou natuurlijk een handgeschilderd gedicht zijn. Maar ja, dat, is, uh, dat loopt weer in de papieren. We gaan het bekijken. Misschien dat er mensen zijn die ja, zeggen van nou we gaan een initiatief. om een refresh ont... doen? Ja. Ja. Maar ja, goed, dat kan ik niet uh, alleen doen. Want nee. als ik geld had willen verdienen, had ik geen schrijver geworden. <laughs> nou ja, hebt, we hebben een nieuwe stichting, beleefsantwoord. Misschien dat je daar eens mee kan, ja. uh, kan hubbelen. Ik ben niet zo heel erg goed in uh, aanbellen bij mensen. <laughs> Zullen we dit gaan doen? Zullen we dat gaan doen? Ik ben misschien wel een beetje teruggetrokken wat dat betreft. Ja. En uh, Met het verstrijken van de jaren uh, wordt het ook wel... Wat nou, ik kan niet zeggen erger, maar ik ben wat meer teruggetrokken. Ja, dus ik hoef niet zo snel ergens op de bühne te staan. Of... Ja, dan doe ik het hier vandaan wel. Uh, mocht, ja. beleven, mocht beleven Zandvoort <laughs> de gedichten van Marco Opwillers... of de stichting Corros, die ook nog bestaat... neem contact op met uh, Marco en uh, maak die gedichten weer eens een keer mooi. Ja. Zo, die zit. Zo. Terug naar Zandvoort. Ja. Um, het volgt natuurlijk eigenlijk al uit, uit je opvoeding op het strand... dat je liefde voor Zandvoort alleen maar groeit. Ja. Dat kan niet anders. Nou, hij wordt altijd al heel erg groot hoor. Dus uh, ik heb niet echt zo'n overtreffende trap wat dat betreft. Uh, meer status quo. Dat ja, ben je gewoon verliefd op zo'n mm -hmm. En dat is mijn hele leven al. Ja. En dat zal ja, duren totdat ik me ogen Nou, dus... ja, dat gaat ook nog wel even duren. Hè, ja, ja, dat, ja. Weet nooit, hè? <laughs> dat weet je nooit. Dat weet je nooit.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 Uh, in ieder geval tot de 16e, want dan, dan, sta, ik daar, dan sta ik daar in daar uh, in. Nou, ik had in het iets uh, dat het ook nog doorliep, de namen, ongetwijfeld. Uh... Ik uh, weet het niet precies, nou, Ben. Dat nou, moeten dat... we even in overleg doen met, uh, met de directrice. Met de directrice ja. Ja. Nou, dan wens ik je volgende week uh, zondag heel veel plezier met het, uh, het interview en het luisteren naar je eigen gedichten. Ja, <laughs> ik ben benieuwd. Dankjewel. Uh, graag gedaan one two three i know a dark secluded place a place where no one knows your face a glass of wine a fast embrace it's called hernando's hideaway one two three Our silhouettes, and all you hear Our destinettes, and no oh, one cares How late it gets, my lad Hernando's hideaway One, two, three Yeah, this was uh, Hernandez Hideaway, Frederic Belanger. Olivier Routereau en Olivier Vaux. maar Ben, jou, jou noemt het of jou brengt het <laughs> Nederlands. In ja, er is een, uh, op, op dit wijze een, een Nederlands liedje gemaakt. Alleen, nou. ik, ik kom er even niet op en ik heb mezelf voorgenomen dat ik daar nooit te lang over moet piekeren, want dan kraakt het allemaal. Ja. Gewoon even laten gaan en dan blijkt meestal dat je uh, ineens er wel op komt, zonder dat je eraan uh, gaat lopen ja. piekeren. Ja, nou, ik kan uh, het ook nog niet zo snel vinden. Dus uh, over uh, hij, uh, over hij is piekeren is gesproken. In de archieven. Ja. Ja. Er wordt natuurlijk heel wat afgepiekerd uh, de afgelopen weken over het Badhuisplein. De commissievergadering, uh, die ja. was uh, weer als van oud Zandvoorts. Hè? Beetje, uh, ja, ik heb hem, uh, ik heb hem zelf uh, niet gevolgd, want ik uh, deed geen verslag daarvan. Maar uh, ik heb wel uh, wat stukken terug en ook gelezen uh, nou, dat het wel weer pittig was, inderdaad. Ja. De Zandvoorts? Uh, nou ja, hoe ik het uh, sinds... 2021 volgt de Raad. Is de, zijn dit wel een van de vergaderingen waar uh, wel duidelijk de verhoudingen naar voren komen. En uh, nou ook op het scherpst van de snede gedebatteerd wordt. En uh, uh, nou vooral uh, ook niet de persoonlijke aanval wordt vermijd. Dat maar wat, laat ik het zo. Uh, <laughs> We hebben nu de afgelopen uh, maanden meegemaakt dat uh, Jong Zandvoort zich uit de coalitie getrokken heeft. Wat de consequentie uh, heeft, Martijn Hendricks getrokken. Die is gestopt als wethouder. Ja. Uh, tijdens de commissievergadering zag je uh, ook al een soort splitsing, wil ik niet zeggen, maar twee verschillende meningen in de coalitie. Uh, dat klopt, ja. De OPZ, VVD en CDA maken er nu natuurlijk nog onderdeel uit van de coalitie. En uh, de OPZ zegt heel duidelijk dat zij het niet eens zijn met het uh, stedenbouwkundig plan voor het Badhuisplein wat er nu ligt. Uh, vanwege de, de zichtlijn uh, die vanuit de Kerkstraat uh, dan uh, deels beperkt wordt uh, door de bebouwing. Uh, en dat volgens hun niet uh, aan de eerdere afspraak in de omgevings- uh, of in de stedenbouwkundige visie is gehouden uit 2021. Dus dat is hun bezwaar. En daar, uh, daar sluit Jong Zandvoort en ook zee sluiten zich daarbij aan. Uh, maar de andere coalitiepartijen die zijn uh, wel voor het plan. Ja, ja nee. dus dat is een, uh, dat is een duidelijke splitsing. Ik heb ook al vernomen dat het uh, daarom ook wel knetterde binnen de coalitie hierover. Dat is natuurlijk ongetwijfeld als je het niet met elkaar eens bent. Uh, maar het wordt nog spannend, want uh, de sleutel ligt niet uh, bij de coalitie, maar dit keer bij de PVV, uh, wat, wat die gaan stemmen. En, uh, dat... Die hield zich aardig rustig in die commissievergadering. Uh, die hield zich aardig uh, op de vlakte, maar uh, uh, ja, de, de PVV is toch ook wel in de Zandvoortsraad, uh, uh, kan soms onverwacht uit de hoek komen. Dus ik durf geen voorspelling te doen hoe dat, uh, hoe dat loopt. Uh, want zij kijken vaak gewoon wel ook natuurlijk hoe iedereen, dat zou, uh, mm -hmm. hoe, hoe iedereen dat over het algemeen doet. Per onderwerp hoe ze stemmen. Uh, maar bij die partij is het nog wel eens onverwachts en uh, kan dat nog wel eens veranderen. Zeker als we nu helemaal geen duidelijke richting geven. Nou, we gaan dat uh, in die raadsvergadering zeker zien. Het zal wel ontzettend druk worden. Uh, er is ook een petitie gedaan door honderd uh, ondernemers. Hè, over vrij zicht wat dan ja. in het voortraject is bestemmen. Maar Heel cru gesteld, als je op de kerk staat en naar voren kijkt, zie je de, de, uh, dat kale stuk waar het hotel moet komen. En dat hotel komt er. Dus die zichtlijn die wordt toch beperkt. Uh, ja, het klopt. Het is, uh, um, als de plannen nu doorgaan zoals ze er liggen, dan, uh, uh, dan zie je vanuit de kerkstaat, als je helemaal beneden staat. Het ging ook over een stukje zee, zegt Ging het dinsdag, en over dat je de boulevard ziet en zo. Nou ja, iedereen die de staat omhoog loopt, ziet volgens mij alleen een plukje wolken. En als je verder loopt, dan zie je natuurlijk nu... Komt het komt heel het langzaam het Badhuisplein in zicht. Het, uh, het Badhuisplein in zicht. Uh, wat het wel zou kunnen beperken is uh, natuurlijk uh, het zonlicht. Uh, want als er dan een bebouwing komt, dan was het nu dat de kerk staat zo... dan zie je dat wel vanaf beneden, dat er zo'n zonnetje inschijnt. Uh, en die wordt natuurlijk wel afgeslagen door de bebouwing. Dus uh, ja, dat zijn een van de bezwaren. En ook volgens mij over de, uh, de toekomst van dat hotel... en uh, dat ze bang zijn mm -hmm. dat het appartementen worden die verhuurd uh, zullen worden... Uh, waar ja, ik me meteen bij afvraag... dat kan je toch verbieden en voorkomen... maar dat zijn wel zorgen die in die petitie stonden. Nou, ja. Wat je zegt... Uh, uh, je spreekt met ontwikkelen... of het wordt een hotel en het blijft een hotel... en het wordt niet een, een soort uh, bouwspalles... waar appartementen in nou ja, komen. Mij, mij lijkt het heel logisch ja. dat dat gewoon afgesproken kan worden. Toch? Je kan toch ook afspreken dat een... Uh, Opkoopbescherming, dat het niet uh, kan worden opgekocht en dan verhuurd. Dus ja. hier zou ook wel een regel voor zijn. Maar we hebben Goed, een uh, onderneming. Uh, ja. Dat is een beetje de, de opmaat naar een uh, interview. wat uh, gemaakt is door 105. En dat is met uh, Islam Shaban. Hij heeft boven aan de kerkstraat uh, zijn uh, friethuis. Ja. En hij laat zijn mening horen over het uh, Badhuisplein. Ja, en die is anders dan, uh, dan de rest, om het mee te Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Niet iedereen in Zandvoort is enthousiast over de plannen van de gemeente wat betreft de inrichting, en vooral de herinrichting van het Badhuisplein. Ruim 100 ondernemers tekenden een petitie tegen de plannen. Vooral het verdwijnen van het vrije zicht vanuit de Kerkstraat stuit op bezwaren. Islam Shaban is de eigenaar van Just Dunner en Tasty Corner, waarbij de laatste op het Badhuisplein Badhuisplein zit. Uh, Islam, leuk dat je nou ja, in de uitzending zit. Ik, Hartstikke leuk, goedenavond. Ja, ja, ik, zei, ik zei het net al kort in de intro, jij bent ondernemer onder andere op het Badhuisplein. Wat zijn volgens jou de grootste veranderingen uh, zo, uh, uitgaande van de plannen zoals ze daar nu liggen? Ja, goedendag. Goedenavond. Uh... Ik uh, even mezelf voorstellen, ik ben uh, Islam Saban. Ik uh, heb een uh, zaak in Badhuisplein, dat is eigenlijk Tasty Corner. Uh, met mijn gezicht zit ik eigenlijk gewoon de hele dag te kijken naar Badhuisplein. Uh, jaren heb ik op dit moment, ik denk het bijna ruim vijf jaar, kijk ik eigenlijk naar een lege plein. En uh, op de momenten dat wij uh, hoorden dat het komt iets hier. Ja, waren we allemaal enthousiast. Maar zit eigenlijk langer dan 30 jaar. Uh, zelf ben ik niet 30 jaar in Nederland. Maar ik hoorde gewoon van mijn collega's. dat het langer dan 30 jaar. Uh, hebben ze plannen om te starten. iets te doen. en uh, te plannen in badhuisbeleid. Nu komt er gewoon iemand die wil graag investeren. En op een gegeven moment. hebben wij een plannen uh, gezien. Ja, uh, wat ik eigenlijk hiervan vind. vind ik hartstikke leuk voor uh, Zandenvoort. voor Badhuisbeleid voor Zandvoerder. Dat is eerlijk, dat is gewoon mijn mening. Dus ik hoop mijn collega's als ondernemer, die hebben we eigenlijk hiervoor getekend, niet, op me, niet boos op me zijn. Maar uh, ja, het verandert eigenlijk de hele verhaal. Uh, het komt gewoon een hele andere niveau uh, soort mensen naar Zandvoort. Uh, dag en nacht Zandvoort live. Uh, er is een lichtweer op Badhuisplein. Uh, zoals die donkerdagen in uh, december, januari, februari. Daar eigenlijk zoeken we helemaal niks. En hebben we helemaal niks te doen om naar daar te gaan. En nu veranderde de hele situatie. Dan heb je gewoon daar leven. Zo bedoel ik eigenlijk ermee. Ja, maar dat, dat klinkt ook heel positief wat je zegt. Het was inderdaad, uh, ik sluit me een beetje aan bij jouw mening. Het was erg bedompt. Bijna een droevige, uh, verouderde uh, sfeer. Uh, waar het niet zo heel veel ja. gebeurde. Het was niet dat paradepaardje. Um, uh, hè, van Zandvoort wat het was. Dus ik jij bent en... juist heel blij met de plannen... omdat het sowieso... Uh, per definitie een verbetering is. Dat is zeker... ben ik helemaal blij mee. Maar misschien... is het eigenlijk een verschil... en wat maakt het gewoon op dat moment... misschien voor heel veel ondernemers... wat moeilijk om te beslissen is... dat de communicatie... was het eigenlijk heel weinig... tussen ondernemers en de gemeente... plus de, de ontwikkeler. Ja. Uh, Kijk, de ontwikkelaar die heb ik eigenlijk gesproken en heb ik samen uh, uh, gekeken wat is eigenlijk de bedoeling hiervan is. En ik heb vaak uh, uh, zeg maar een vergadering gehad. Uh, we hebben het laatste keer denk ik, was gewoon vorig jaar, was bij de haven. De keer daarvoor was drie jaar geleden of vier jaar geleden zelfs bij de Inha Hotel. En tussen die tijd hoor je helemaal niks meer. Is dat, is dat misschien het grootste probleem? Niet zozeer de plannen, maar het gebrek aan het gesprek over de plannen? Dat is het. Want ik denk dat heel veel collega's van me, die weten niet eens wat er daar zou komen. En wat is eigenlijk de plannen? Kijk, de ene die zegt, het komt er daar appartementen. De andere die komt zeggen, ja, het komt een hotel. De andere die zegt, ja, het verwijdert gewoon het licht en verwijdert eh, De zon en eh, de kerkstraat wordt donker. Weet je, uh, ja, het is gewoon een architect die heel goed bezig is om iedereen gewoon tevreden te houden. En in principe, wat ik heb gezien, uh, het is gewoon een heel luxe uh, hotel wat daar binnenkomt. Dus uh, als wij kijken bijvoorbeeld, geef ik even een van de evenementen wat binnenkomt in Zandvoort, zoals Formele 1. Ja, het komt gewoon een, een, een hele uh, bekende mensen. En hoe gaan die mensen eigenlijk in Zandvoort logeren? Ja, eh, spijt me. We hebben wel een hotel. Maar zoals mijn collega van Hotel Puur. die had gezegd. de tijding. Eh, het laatste. Eh, commissievergadering. die had gezegd. wij kunnen dat niet aannemen. Ons hotel. is niet beschikbaar. voor zulke niveau eh, klanten. die zou komen. En nu komt iets. van 5 Hotel. Ja, hoe leuk dat is. voor Zandvoort. Eh, van de andere kant. ik denk dat. Het moet gewoon op dit moment en tijd uh, komen dat gemeente, uh, ontwikkeler, ondernemers bij elkaar samen kijken wat het beste is. Kijk, het kan zijn dat er misschien op de tekening iets die niet past. Prima, geen probleem, kunt de ontwikkelaar hier iets van zeggen. Maar in ieder geval hebben wij gewoon even vragen en antwoord. Ja. Maar niet meteen negatief over hebben en zeggen, nee, luister, die wil ik niet. Ik begrijp dat elke ondernemer en elke collega van me... die wil heel graag de beste voor Zandervoort. En dat vertrouw ik in 100%. Uh, ik denk het niet dat iemand die zoekt gewoon de beste voor zichzelf... maar ze zoeken gewoon toch uh, de beste wat voor Zandervoort is. En ik ben één van. Ja. Ik zit gewoon de hele dag te kijken naar Badhuisplein. Het is op dit moment een leegplein. Het is gewoon een soort van... Het is ook niet echt heel mooi nu. Nee. Absoluut. <laughs> Sorry. Het is gewoon... Wij zitten op dit moment in 20... 25. We gaan richting 2026. We moeten om ons heen kijken in de andere wereld. De hele wereld die gaat naar de toekomst mee. En wij willen ook dat ook doen. En, en, en wat jij ook zegt, hè, is op het moment dat, je, uh, dat, dat dat mooie hotel er komt, dan krijg je ook een ander soort klanten. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook weer goed voor de ondernemers. Je krijgt dus NN, de gebruikelijke toeristen, maar ook de wat meer luxe toeristen, want die kan je dan herbergen. Ja, ik ga zeggen, we hebben gewoon met de ontwikkelaar gezien dat het komt in 200 kamers. Dat betekent, als die vol is, dan komt er 200 ja. gezinnen naar je toe. Met 200 gezinnen die lopen een kerkstraat in en een halte straat in. Spijt me, elke ondernemer, die heeft hier wat mee te maken. Elke ondernemer gaat aan het verdienen. Zondevoorde gaat aan verdienen. Er is een belasting die moet betaald worden. Er is een kamers die moet betaald worden. Dus uh, eten, uh, drinken, uh, huh? naar het strand, uh, hoe gezellig dat is. Plus, ze hebben ook een plannen voor evenementen in het hotel zelf. Ze hebben ook een ruime blik daarnaast. Weet je, het, het is, dat plaatje is heel mooi. Is echt heel mooi. En ik denk, het is misschien een fout, noem ik het gewoon even mij, vanuit gemeentekant, is dat een fout van ontwikkelen, noem ik ook mij, dat het eigenlijk uh, ja de relatie tussen één, met alle drie hoeken van ontwikkelaar, gemeente, ondernemer, die moeten gewoon bij elkaar. Vaker. Niet alleen maar voor dit project, maar ook voor meerdere projecten, voor meerdere evenementen. Kijk me samen gewoon wat het eigenlijk hier inhoudt. Wij willen gewoon allemaal de beste voor Zandervoort. Ja. Ik ben een ondernemer, ik zit gewoon hierbij. En ik wil heel graag ons lieve burgemeester, wil ik graag hier bij benaderen. Luister, alsjeblieft David, wij willen graag samen kijken wat de beste voor Zandervoort is. Ja. Kijk, elke maar... ondernemer die zit in die heeft die ervaring. Hoe Zandervoort is. Ja, en, en is het van belang dat de gemeente een stapje richting de ondernemers doet... maar ook de ondernemers een stapje richting de gemeente... Uh, van beide kanten vind ik het, want ik heb ook een collega's die hebben ze niks te maken met gemeente. Die weigert alleen maar en die bezwaart alleen maar en zegt nee dat is niet goed, dat, dat, nee weet je. Dat lost ook niks op. op een moment, ja, op een gegeven moment je moet gewoon even jezelf zijn. Af en toe vind ik het ook heel erg moeilijk om iets te realiseren. En het kan zijn dat het misschien één afdeling die niet goed is, een andere afdeling of één persoon. Het is niet betekend dat het gemeentehuis doet zijn werk niet, nee ze doen gewoon hun best. Maar kleine bundjes, die maakt ook het verhaal compleet. Ja. En dat bedoel ik eigenlijk door mij te zeggen, uh, stel voor dat ik iets ga vragen bij de gemeente. Ja, dan moet gewoon even kijken naar een ondernemer, dat is een heel andere manier dan burgers. Want met die ondernemers die brengt ook heel winst naar Zandvoort. Die ondernemer die brengt niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor Zandvoort. Dus als ik goed doe, dan komt die mensen vanuit Haarlem naar me toe. Komt die mensen vanuit Amsterdam die vaste bezoekers die bij ons komen, die uh, dagjesmensen. En hier gaat over padhuisplein op dit moment. Ik vind dit is de beste idee ever voor Zandvoort. Dit is mijn mening, spijt mijn collega's, dit is de beste idee. Maar daar hoef je toch helemaal niet sorry voor te zeggen. Ik vind juist dat je heel open-minded bent daarin. Ik ben een hele open-minded, maar blijft ook, uh, wil ik graag mijn collega's, toch bevrienden houden. Ik, ik, heb <laughs> geen, ik heb geen concreet. Goh, wat, wat zou jou nu, als jij nu, als ik nu tegen jou zeg, zeg jij maar hoe jij het zou willen? Hoe, wat, wat denk jij dat de beste volgende stappen zijn om met z'n allen uh, de neus dezelfde kant op te krijgen? Hoe zou ik jij zou het aanpakken? Zeggen, we hebben gewoon erg gisteren vanaf 8 uur tot 12 uur in het gemeentehuis gezeten voor een commissievergadering. Hoeveel ondernemers waren daar? Ja, twintig. Uh, uh, Misschien twintig. Dat is niet veel als er honderd handtekeningen op, dat, uh, op die petitie staan. Uh, ja. Ja. Ik, uh, ik denk het niet dat de gemeente... <lacht> <lacht> het heeft een plek voor nee, honderd. <lacht> daar, heb, de... je, daar ja. heb je misschien een punt. Maar, maar jij zegt zo'n commissievergadering... ...waar met z'n allen in gesprek gaan... ...daar moeten er meer van zijn. Nee, ik denk dat het eigenlijk... ...door de ontwikkeler... ...er is een foto's gemaakt, die heb ik persoonlijk gezien. Ja. Ik heb... Uh, ...gezien hoe de buitenkant... ...hoe de binnenkant... er ...waren ook een ondernemers... ...die waren eigenlijk niet tevreden met de hoogte... ...waren niet tevreden met... Uh, ...hoe komt hij eigenlijk in de zijkant te staan... ...of hij wijnt de... de uh, ...zeg maar, de kerkstraal wordt het donker... ...maar ik heb niemand gehoord... ...van, van, van wethouders of uh, iedereen van een raad... ...die heeft te maken met... Ja. Dat is eigenlijk een hele lange verhaal... ...want slas durf je niet gewoon alleen daar te lopen... In januari en in februari en in december. Het is helemaal donker, dus dat betekent dat iets daar komt. Dan ik het leven daar weer. Wat ik van vind en wat ik denk, dat zou de beste zijn: ondernemer, ontwikkelaar, gemeentehuis, samen bij elkaar, zo snel, zo snel mogelijk dat het eigenlijk gisteren moet gebeuren. Samen kijken wat de beste is en als het geen punt van ondernemers die hierover tegenstaan... dan kunnen we gewoon zeggen... oké, okay, ga gewoon voor. Samen staan wij achter. Wij steunen. Wij doen gewoon alles om iets moois voor Zandvoort te brengen. Hebben we een punt? Prima. Dan kan gewoon tegen de gemeente zeggen... luister, wij moeten samen met de ontwikkelaar iets opnieuw kijken. Wat zou de beste zijn? Het zou niet zoveel. Het ziet zo chic, mooi, prachtig uit. En wat ik denk, ook persoonlijk... Stel voor dat dit gaat gebeuren. Dat is een luxe hotel. Vijfesteerhotel. Mm -hmm. Hotel 2025, Dan ga ik persoonlijk als ondernemer schaam ik dood. En zit hier tegen me over twee stapjes. Iets van 2025. En ik sta hierachter met een gebouw bijvoorbeeld van een jaar of tachtig. Ja. Dus ik moet ook zelf gaan vernieuwen. Ja. Grijp je wat ik bedoel? Ja zeker. Dus zolang je, is, manier, ja, zolang je maar niks aan het eigenlijk. recept voor de dunne kebab doet hoor. Ja, kijk, dat de, de, ja, is ook een punt, die wil ik ook iets erbij uh, houden. Ik heb nu een zaak op Badhuisplein, ja. en ik heb een andere zaak, een Radhuisplein. Een Radhuisplein, in principe, is een hele andere zaak aan doen dan Badhuisplein. En de reden is, degene die komt op Badhuisplein, dat zijn strandmensen. Stranden, ja. Dat zijn eigenlijk een mensen Op het moment zon schijnt, heb ik wel wat te doen. In het uh, weekend heb ik wat te doen. Als dit mooi weer is, hè. En in de zomer is het een van de drukste plekken van hele Ja. En yeah. de drukste zak van Zandvoort. Maar als ik nu naar de andere zaken en de cijfers kijk... Ja, dit is gewoon stabiel. Die werkt gewoon de hele jaar door. Mm -hmm. De reden ja. is dat die... Heb ik nu niet alleen mee te maken met toeristen. En de maar heb ik wel te maken met vaste klanten. Van burgers, van eigen Zandvoorder. Bedrijf, wat ik bedoel. Ja. Dus het is een hele andere verhaal van zaken doen. Dus ik heb het niet alleen maar met zaken voor mezelf, maar ik heb het alleen maar voor Zandervoort. Kijk, je trekt de mensen weer om iets naar boven te doen. Iedereen komt er bij jou niet, die blijft gewoon hier beneden. Prima, maar het wordt gewoon nu krap. Het moet gewoon even ruimen. Wij hebben gewoon een hele ruime plein. Sinds ja. vijf jaar het laatste evenementen die daar gebeurt. En vanaf ik denk 2019 gebeurt helemaal niks daar. Helemaal niks. Ja. Dit is niet, ik bedoel, gewoon even een groot evenement. Ja, het gebeurt natuurlijk markt en we hebben gewoon uh, uh, wat andere dingen, maar ik bedoel... En, dit gaat, en dit, volgens jou uit. gaat dit het verschil maken en heb je daar als, als gemeente, als heel Zandvoort, of het nou de ondernemers zijn of de inwoners, heeft iedereen daar gewoon profijt van? Tuurlijk! Echt, echt, echt, echt ben ik helemaal trots als dit gaat gebeuren. Ja. Wil ik mijn ouders? Ik ben persoonlijk, ik kom uit Egypte en ik woon hier al ruim 19 of 17 jaar, bijna. En uh, uh, weet je, als ik hier met mijn achterkant naar de zee kijk, dan af en toe schaam ik dood met zo'n brein ja. om naartoe te kijken. Dus wat jou, betreft, liever morgen dan, ja, en wat jou betreft liever morgen dan overmorgen beginnen. Niet te veel juist kletsen nee, en dan gister, doen. Nee, gister, alstublieft. Ik, ik, ik begrijp het helemaal. Islam Shaban, uh, ondernemer on, onder, onder andere eigenaar van Just Dunner en Tasty Corner. Heel erg bedankt. En ik hoop, uh, ik hoop dat ze wat doen met jouw advies over uh, de gesprekken voeren. Dankjewel. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. ZFM. Nou, dat is een duidelijke boodschap. Oh. Nou, ik wou zeggen, als er een, een statement gemaakt moet worden, is het nu al gedaan. En uh, nou ja, ik ben benieuwd of er heel veel ondernemers uh, luisteren... en ook mensen uit de politiek. En is goed naar dit interview luisteren... en dan eens kijken wat, uh, wat ze ervan vinden. Ja, uh, wij nou, moeten afsluiten, Jan. Nou 15 ja, uh, 25, uh, 25 februari gaan ze erover besluiten. Dus uh, ze hebben nog even vanwege de voorjaarsvakantie. Maar, uh, ja. Nou ja, de mensen gaan zich nu al uh, stelling nemen en, uh, en ja. hier, hier en daar een prikje uitdelen. Maar goed, dit was Goedemorgen Zandvoort ja. van zaterdag 8 februari. De redactie is gedaan door Hans Botman en Gert Loogman. Muziek en techniek, ik hoor alweer een pianootje heel langzaam, Jelmer. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje een verkeerd nummer, dus ik praat oh. nog maar even verder. Ja. Um, uh, mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie prettig weekend en tot volgende week. Ja, fijn weekend Ben en uh, dankjewel.